uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. De halve finale tussen Oranje en Engeland bij het hockey is begonnen. We horen zo ook het vervolg van de Europese escapades van Vitesse en Heerenveen, maar eerst daar Andy Houtkamp voor de 800 meter mannen. En die finale is begonnen, 200 meter onderweg met uh, hele jonge jongens allemaal. Tenminste drie daarvan. Een van 17, twee van 18. Kitoum uit Kenia uh, treedt met Rudisha. Die is 23, dat is de wereldkampioen van vorig jaar. En de wereldrecordhouder. De eerste ronde is, uh, zit er bijna op. Tenminste, we gaan het rechte en top. Wat uh, hebben we nog meer? We hebben Kaki, twee keer wereldkampioen indoor. Zilver op het WK vorig jaar. En uh, aan de leiding uh, loopt de man uit Kenia, Rudisha. Die zo verschrikkelijk snel kan uh, lopen. Maar het is opvallend dat die jonge jongens uh, daarbij zitten. En uh, we kijken naar Rudisha, 49, 28, doorkomst. Kaki op de tweede plaats, Aman op de derde plaats. En een, uh, Amos uit Botswana, uh, ook uh, alweer zo'n jonge jongen van 18e wereldkampioen bij de junioren, uh, liep op de vierde plaats. En Kaki denkt, hij doet het gewoon van begin af aan. Vanaf de start is hij aan de leiding gegaan. Met hele grote passen gaat hij door en komt nu uh, de laatste bocht in. Het publiek, 80.000, weer hier aanwezig. Laat zich horen, want wat een prachtige vertoning is dit van macht van uh, Rudisha. David Lekouto, Rudisha uit Kenia, gaat op weg naar de finish. Of wordt hij nog door de man uit Botswana ingehaald? Want die zit een flinke eindprint in. Maar dat is te laat en ook te moeilijk. Rudisha doet wat hij moet doen. De wereldrecordhouder in een werkelijk geweldige tijd van 1:40 en een beetje. Dat is namelijk een nieuw wereldrecord. Wereldrecord voor Rudisha. 1.40, 91. De eerste man ooit onder de 1.41. Wat een race, wat geweldig. Rudisha David Lekuta. Rudisha, 23 jaar. Hij was al wereldkampioen vorig jaar. Hij was al wereldrecordhouder. En wint hier olympisch goud in een stijl. Op een manier die je alleen maar van een hele grote kunt verwachten. En dat is Rudisha, olympisch kampioen in Londen 2012 op de 800 meter. Wie mag er naar de finale van het mannenhockey Nederland of Groot-Brittannië Gerard de Groot? Wie gaat er tegen Duitsland spelen in die hockeyfinale? Want Duitsland won vandaag eerder met 4-2 van Australië. Een schitterende halve finale. En als dat hier gaat gebeuren, dan moet je natuurlijk maar allemaal afwachten in een kolkend stadion, een riverbank hockeystadion. Waar als ik het zo zie, de oranje supporters wat optimistischer zijn geweest hoor. Die hebben voor deze sessie meer kaarten gekocht dan Britten. De Nederlandse supporters, dus in de meerderheid hier in het stadion. Waar de Britse supporters zich ook wel zullen laten gelden hoor. Maak je niet bang. Wees, wees daar maar niet bang voor. Drie minuten gespeeld hebben we inmiddels. Het is 0-0. Aftastend begin. Met nu Groot-Brittannië in de aanval. Komt Nederland daar goed uit? Nederland komt daar goed uit. Gaat nu kijken of ze wat kunnen gaan bereiken in de defensie van de Britten. Dat is hun gevaarlijkste onderdeel van het, van het team. Dat is het sterkste onderdeel van het team. Een defensie. Daar houden ze van. Vanuit de defensief gaan spelen. Op de counter mikken. Nederland zal het moeten gaan maken met creatief hockey. 0-0 is het na 3,5 minuut. Het is 3 uh, over 9. Iets. Later dan gebruikelijk het NOS Nieuws van 9 uur. Beachvolleyballers Richard Schuil en Reiner Nummerdoor... hebben het duel om het brons verloren. Letland was op de Olympische Spelen in Londen te sterk voor de Nederlanders. Nederland kan vanavond nog een medaille winnen op de 200 meter. Daar strijdt Tjurendi Martina in de finale... tegen onder andere Usain Bolt en Johan Bleek.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 Het Nederlands hockeyteam vecht om een finaleplaats tegen Groot-Brittannië. Eerst Vitesse tegen Angie. Hier zijn live vanuit Londen Robert Meder en Herman van der Zand. Tweede helft, Jeroen. Ja, het is uh, uh, triest voor Vitesse, want na vijf minuten in de tweede helft... staat het 1-0 voor Angie. Hij verdient 20 miljoen euro per jaar. En uh, heeft er dus ook maar zijn doelpunt ingeprikt, Samuel Eto'o van Inter voor 28 miljoen euro. Verdient dus 20 miljoen per jaar. Hij uh, krijgt de bal wat gelukkig mee na een slijding van Kasia. En in de kluts belandt de bal in de kruising. En zo heeft uh, de man die bijna net zoveel verdient als uw presentatoren van vanavond samen... Ja, samen de Europese droom van uh, <laughs> Vitesse de das omgedaan. 1-0 is het hier. En na de 2-0 in uh, Moskou is dat gebeurd. Vitesse's droom is normaal gesproken voorbij. De beginfase is ook voorbij van Nederland tegen Groot-Brittannië, de Geert. Wat oh zijn uw indrukken? Nou, de beginfase is voorbij. Terwijl nu uh, Rogier Hofman een goede kans heeft om te scoren. En niet scoort. Net het was uh, Valentijn Verga. Hij miste die kans uh, voor Nederland. Nederland is aan het uh, nadenken. Is een beetje de tranen aan het wegvegen. Omdat Klaas Vermoelen, Vermeulen zojuist uh, na een uh, hele harde box, uh, botsing met Glenn Gurkham. Met een uh, heel slecht gezicht het veld afging. En uh, het gezicht ook van Paul van As sprak boekdelen. Zijn schouder is uit de kom of gebroken. Nou, je gaat van alles denken. Maar hij liep het veld af, alsof hij absoluut vandaag in deze wedstrijd zeker niet meer zou terugkomen. En als ik uh, gedachten kon lezen, dan denk ik dat hij uh, dacht dat hij het Olympisch toernooi vaarwel kon zeggen. Nou, laten we niet al te pessimistisch zijn wat dat betreft. Maar het zag er niet goed uit. Het zag er niet best uit. En Nederland moet zich herpakken, moet zich herpakken, want Vermeulen is een, een belangrijke man op het middenveld. Het spelconcept van Nederland zal gewijzigd moeten worden natuurlijk hierdoor, want je hebt op dit moment een mannetje minder in de roulatie die je hard, hard nodig zal hebben in het verloop van deze halve finale, die inmiddels 7,5 minuut oud is en waarin het nog steeds 0-0 is en Nederland zojuist met uh, Verga een uh, enorme kans kreeg. Die kans die leverde niks op. Uh, geen doelpunt althans. En dat betekent dat het nu nog steeds 0-0 is. En Nederland wel weer in balbezit is. Weer de aanval zoekt. Weer de aanval zoekt via Kemperman. Kemperman krijgt een kans op de voet. Dat is een strafcorner. Natuurlijk is dat een strafcorner. Jazeker. Geen twijfel over mogelijk. En weer zo'n goede, korte actie van Kemperman. Hij is handig. Hij is goed. Hij speelt een uitstekend olympisch toernooi uh, tot nu toe. En hij forceert hier uh, de strafcorner. De strafcorner die uh, wordt genomen. Ja, natuurlijk. Uh, eens kijken of die in het veld... Dan moet je natuurlijk altijd gaan doen. Wink van der Weerde zit hij erbij uh, in het veld? Uh, ze zitten daar te praten. Ze zitten te praten met elkaar op de kop van de cirkel, de Nederlandse spelers. In een kringetje. In een kringetje rondom uh, ja, wie? wie gaat het nemen. Dat wordt natuurlijk allemaal met elkaar afgesproken. De Nooier, die neemt het voortuig. Van der Weerde is er niet, maar wel Weustof. Roderick Weustof, de tweede man, de tweede strafcorner voor Nederland. En eens kijken of hij dat dan nu wel kan gaan doen in de... Ze, negende minuut van de wedstrijd, van de eerste helft. En is het De Wijn die gaat aanschuiven. Is het Balkenstein die gaat stoppen. En is het uh, doelman uh, James Fair die hem eventueel moet tegenhouden. Nou laten we hopen van niet. Laten we hopen dat Weuselhoff hem er gewoon inknalt. Zou zijn tweede zijn dit toernooi. Komt Weuselhoff en er gaat erin. Ja -ha -ha! Weustof, wat een kanje ben je op zo'n moment, terwijl je het verlies van Klaas Vermeulen moet verwerken, krijg je een strafcorner en schiet die weustof hem er gewoon in. En neemt Nederland in de halve finale van dit Olympisch hockeytoernooi. Een medaille staat er gewoon vanavond op het spel met 1-0 tegen Groot-Brittannië na precies 10 minuten spelen. I'll we'll didn't want. Stuart en Maggie May. Geert de Groot, Nederland tegen Groot-Brittannië. Speeluitstekend. uitstekend. De Nederlandse hockeyers in het eerste kwartier van deze halve finale... staan op een 1-0 voorsprong. Kans was er hier voor Hofman Komt op de voet van een van de Britse verdedigers. Tweede strafcorner voor Nederland. Van der weer is er nu wel bij. Als ik het allemaal snel en goed bekeken heb. En weer dat bekende kringetje op de kop van de cirkel. En ja, het zelfvertrouwen van Nederland... dat kan zo langzamerhand natuurlijk niet stuk. Met alle vijfde gewonnen... Poolwedstrijden in je broekzak en dan na 10 minuten 1-0 voorstaan in de halve finale, dan heb je gewoon meer vertrouwen, zou je moeten zeggen, dan de Britse ploeg. De Britse sporters hebben natuurlijk al van zichzelf veel zelfvertrouwen, maar zij kwamen wel moeizaam door die pool heen. Laatste wedstrijd tegen Spanje werd hectisch en wonnen ze met veel mazzel, of althans wonnen ze niet. Speelden ze gelijk met veel mazzel en daardoor kwamen ze wel in de halve finale. Nederland staat op 1-0, komt misschien op 2-0. Is het weer weustoff? Het is weer weustoff die het zou moeten doen, maar de corner wordt niet goed aangegeven. De mogelijkheid is nog niet voorbij. Komt want die scoort nu wel! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik zei het al. Dat vertrouwen is gewoon heel goed in die ploeg. Ze spelen goed, Kemperman is uitstekend en Weusthof is trefzeker. Die strafcorner werd niet goed gespeeld, werd niet goed genomen, maar niet overgenomen door de Britten. Het publiek begon te juichen omdat Nederland die strafcorner verprutste, althans dachten dat ze die verprutsten. Maar hij kwam uiteindelijk weer in de cirkel. Hobbelde naar Weusdorf toe. En die pakte hem ineens op de stik. boem Raak. Nederland. Na een kwartier spelen. Op 2-0 in de halve finale van het Olympisch toernooi. Kon je mooier beginnen. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat Nederland hier heel, heel erg tevreden over is natuurlijk. Die 2-0. Maar vooral de manier waarop er wordt gespeeld. De manier waarop er wordt gespeeld is uh, geconcentreerd. Met goede combinaties. Met snelle aanvallen. Via links met name is het uh, Floris Evers die daar staat. En Billy Bakker. En ik heb hem al een paar keer genoemd. Robert Kemperman op het middenveld lijkt het wel alsof hij hier bij zichzelf denkt... Klaas Vermeulen is weg. Ik moet veel meer gaan doen. Ik moet zijn taak overnemen. Want Klaas Vermeulen zien we nog steeds niet terug op de bank. Die wordt nog in de catacombe behandeld. Wat er allemaal mee aan de hand is, dat nieuws hebben we nog niet. Maar in ieder geval is hij er voorlopig en ik denk voor de rest van de wedstrijd niet bij, bij Oranje. Maar het is wel degelijk Nederland dat op dit moment de zaak beheerst. Dat de zaak in handen heeft. Na ruim een kwartier spelen. 2-0 voor Nederland. Twee keer Roderick Wustof. Heerlijk. Dan Rapid tegen Heerenveen. Frank Wilaert. Alles behalve heerlijk, zou ik willen zeggen. 1-0 voor Rapid Boekarest. En Heerenveen maakt het zichzelf zo verschrikkelijk moeilijk in uh, Roemenië. En uh, vooral ook omdat ze weigeren aan te vallen. Gewoon wachten op wat Rapid allemaal gaat doen. En die krijgen kans na kans na die 1-0 e vanaf de penaltystip van Herea. Zurdu was er al dichtbij bij de tweede paal. Maar Maaide mis. En Roman vrijstaand vanaf Randjes strafschopgebied. Maaide de bal over de goal van uh, Nordveld heen. En daarna Ciolacu die de bal uit de vrije trap net niet raakte. Was al een goede kans. Texera die vergat nota bene te schieten. En zo kun je 4-5 goede kansen noteren voor Rapid Boekarest. Dan mag Herenveen van geluk spreken dat ze dat daar niet gewoon drie van maken. Want het had eigenlijk gemoet. En dan kom je alsnog in de problemen naar die 4-0 zegen in Friesland. Is het maar 1-0. Het is nu rust in uh, Roemenië. Rapid Boekarest leidt 1-0. Vitesse thuis op achterstand tegen Angie. Gooien ze de handdoek al of gebeurt er nog wat? Joën Elsoff. Nou, ze, ze proberen het wel, maar het is er nog veel erger geworden. Uh, en dan gaat het niet zozeer over de stand. Want die staat nog altijd op 1-0 na ruim een uur. Maar zojuist heeft Simon Tjommer, die dus terug is op de Nederlandse velden. En dat zullen we komend seizoen vermoedelijk weten. Een tweede gele kaart gekregen en moest dus het veld. Vroegtijdig verlaten, twee domme overtredingen, één stevige En zojuist het vastpakken van een doorgebroken speler aan de rechterkant. En dus zit het voor de Duitsers er al eerder op dan de bedoeling was. En moet Vitesse met die 1-8 stand ook nog eens door met 10 man. Vier keer scoren met 10 tegen 11 tegen Angie. Dat gaat niet meer lukken. En die houtkamp in het Olympisch Stadion met een, uh, een mooi onderdeel. De 4 keer 100 meter vrouwen in dit geval. Uh, Sports Illustrated heeft uh, bij de mannen gezegd, 4 keer 100 meter... dat uh, de Nederlandse mannen wel eens derde konden worden. Nou, dat gaan we vanaf morgen zien. Maar nu gaan we kijken hoe de Nederlandse vrouwen het uh, gaan doen. Op het EK haalden ze verrassend zilver. Prachtige tijd, 42.80, werd er gelopen de vierde tijd dit seizoen in de wereld. Snelste tijd, 42.19, gelopen door de Verenigde Staten in Philadelphia op 28 april... Gerard de Groot. Ja, het zit erin als je achterin niet oplet en je krijgt een corner. Die Britten die scoren er veel. Ashley Jackson is de man die dat doet. We weten het als geen ander in Nederland. Want hij speelde competitie bij HGC in Wassenaar. Was daar de grote man, de topschutter. En het stadion ontploft, althans het Britse deel van het stadion. Want Jackson schiet precies halverwege de eerste helft na 17,5 minuut. De eerste strafcorner voor Groot-Brittannië. Langs doelman Stokman was niets meer aan te doen. Het publiek is blij natuurlijk. Alhoewel ze wel zullen denken: van nou, we spelen niet zo best tot nu toe Groot-Brittannië. Maar ik ga naar Andy Houtkamp hier een beetje verderop in het Olympisch Stadion. Kan het zien hier vandaan? Mooi Gerard, maar je ziet niet hoe de dames ervoor staan. En die staan bijna klaar om te starten. Met de vier Nederlandse dames, gezel Schippers: Daphne Schippers, Eva Lubbers en Jamil Samuel. 23, 20, 20 en 20. Wat een talenten. En Nederland is sprintland geworden na het EK in Helsinki. Met gouden medailles en zilveren medailles die daar geoogst werden. En nu gewoon naar de finale gaan. En gewoon dan tussen aanhalingstekens. De eerste drie... En de twee tijdsnelsten gaan door naar de finale. En Nederland heeft geen slechte uh, halve finale. Uh, ja, Verenigde Staten is sterk. Bahama's is sterk. Maar de rest moet Nederland gewoon kunnen hebben. Uh, als je ook kijkt naar de tijd. Goed, de dames zitten er klaar voor. Zijn weg. En wat zijn die wissels dan belangrijk? Als uh, Verzel, Kadim Verzel weg is in baan 8... En uh, gaat overgeven aan Daf Schippers. Gaat dat goed? Dat gaat net goed. En Daf Schippers uh, achter de dame van de Bahama's aan. En uh, zit daar dichtbij. Daf Schippers, de snelste Nederlandse dame. Nu overgeven aan Eva Lubbers. Gaat dat goed? Dat gaat goed. En Eva Lubbers loopt op kop. Die loopt zo die dame van de Bahama's voorbij. En dan gaat Eva Lubbers uh, geven aan een hele sterke aan Jameel Samuel. En Nederland ligt gewoon op de tweede plaats op dit moment. En uh, zal uh, toch wel bij de eerste drie gaan komen. Kan die anders En dan gaat Nederland gewoon naar de finale. Nederland gaat naar de finale, want hij dat als derde op de 400 meter bij de vrouwen. Geweldige tijd van de winnaars, 41-65. En het zal me niet verbazen als dit ook nog een Nederlands record is. Het eerste mooie resultaat voor de Nederlanders vanavond is voor de 400 meter vrouwen die naar de finale gaan. Morgen. En dat is toch wel heel erg prettig. Ja, snel negeren de groots in het hockeystadion, niet verderop. Ja, het is weer uh, voor Nederland een strafcorner. De derde in deze wedstrijd. De bal hobbelde het doel in. Ik denk dat hij boven de schouder werd geslagen. Dus dat dat doelpunt uiteindelijk toch afgekeurd zou worden. Hoewel uh, Billy Bakker wel de handen ten hemel uh, heeft, uh, heft. En uh, zegt tegen de scheidsrechter dat was toch een voordeel Nee, dat was altijd afgekeurd geweest, dat doelpunt. Want de bal was uh, ver boven de schouder uh, van, uh, van Bakker. En uh, de bal ging via een Engelse stik omhoog. Dus de scheidsrechter uh, besliste terecht dat hier een strafcorner uh, zou worden gegeven. Mink van der Weerden, nu wel in het veld. En niet de topschutter uh, Roderick Weustoff. Nu moet Van der Weerden het doen. Nou, dat zou toch prachtig zijn. Als ook uh, Van der Weerden gewoon hier de eerste, de beste strafcorner die hij krijgt in deze wedstrijd. Uh, Weusthof heeft er twee gekregen, één gescoord. Dat hij die er gewoon ingooit en dat Nederland weer die marge van twee heeft. Want het is 2-1 na die strafcorner van Ashley Jackson. Een echt strafcornerduel dus uh, tot nu toe tussen Weusthof. Schuine streep van der Weerde en Ashley Jackson, want hij is de grote man bij Groot-Brittannië die dat soort zaken opknapt. Kijken wat er gaat gebeuren. Komt die bal, komt die bal nog niet? Ja, daar komt hij. En dan komt van der Weerde van der Winter. Scoort! Ja! <laughs> Het is toch ongelooflijk? Het was niet hard, was wel geplaatst, prachtig geplaatst. Laag in de hoek. Op het rechterbeen van de doelman van Groot-Brittannië. En Nederland leidt, ik zei het al, de marge is weer twee doelpunten. Dat zit er allemaal in hoor vanavond. Want Nederland speelt goed, Nederland speelt uitstekend. Let er even niet op. Die strafcorner van die Britten was natuurlijk wel heel, heel gevaarlijk. Maar Nederland toont aan dat het met Weustof en nu ook Van der Weerde het ook kan. Strafcorners benutten. Van der Weerde, 3-1 voor Nederland. En wat een, ja, wat een rijkdom eigenlijk zou je zeggen. In een wedstrijd waarvan je denkt van nou dat wordt moeilijk, dat wordt heel lastig. Kan natuurlijk allemaal nog wel. Want we moeten nog een hele helft spelen en nog 13,5 minuut in de eerste helft. Maar tot nu toe speelt Nederland superieur ten opzichte van Groot-Brittannië. En dan mag je erachter best eens een keertje eentje om je oren krijgen als je ze voor maar blijft maken. En dat doet Nederland uitstekend. Want Nederland leidt met 3-1. 3 1 tegen Groot-Brittannië. Wat een avond. Uh, de 4x100 die ging ook wel zo goed. Bij de vrouw Estafette. Je zou nog even kijken of er een Nederlandse koor was. En die weet je dat inmiddels? Ja, ik, ik verwachtte dat al. 42, 45. Prachtig. 42, 80. Dat is het oude. Dat hebben ze al uh, nou, zeg maar een maandje geleden gelopen. En nu 42, 45. Achter de Verenigde Staten. 41, 64. En Trinidad dat de tweede werd. En ook zeker, gaat naar de, uh, zeker naar de finale gaat met 42, 31. Prachtig resultaat. Ik kan niet anders zeggen. Helaas wat mindere berichten van de Meerkamp. Al twee dagen van de twee heren die daaraan meedoen. Het is al knap dat ze er zijn. Go wel goed... Uh... Uh, pols hoog, maar ja, dat mag je verwachten van Elko Sint-Nicolaas. We hebben zojuist de speer gehad. En na het speerwerpen, 58 meter 82, 5 meter onder zijn persoonlijk record... staat in het algemeen klassement met nog één onderdeel te gaan. Elko Sint-Nicolaas op de 13e plaats. En uh, voor de statistici 61 meter 60 voor Ingmar Vos. Hij is daarmee na negen uh, uh, onderdelen 18e, alleen nog later vanavond de 1500 meter te gaan. Nederlandse mannen op voorsprong tegen het thuisland, Gerard de Groot. Kans voor Guy Hofman, die speelt hem daar in de richting van Teunenooy. Teunenooy heeft de mogelijkheid. En dan is het Weustoff die hem erin slaat. Maar er is een fout gemaakt en de bal was er hoog. Kans opnieuw voor Nederland, zegt dat aanvallend speelt in die eerste helft. Jonge, jonge, jonge, jonge. Terwijl je eigenlijk verwacht dat die Britten moeten gaan aanvallen. Want die staan achter met uh, 3-1. Maar Nederland leidt. Drie raken strafcorners. Althans, eentje indirect in tweede instantie. Maar twee directe raken strafcorners. Eén van Roderick Weustoff en één van Wink van der Weerde. Met nu een uh, blessurebehandeling zie ik uh, bij iemand. Zegt de scheidsrechter even rustig aan. Zegt Nederland uh, tegen elkaar van jongens. Ik denk dat het tijd wordt om een beetje te gaan temporiseren. Want er is een tempo uitgegooid. Zegt die eerste 20, 25 minuten die we, die we nu bijna spelen. De, een tempo wat Nederland gedraaid heeft. De kansen die ze hebben gekregen. En ook scherp zijn geweest bij de strafcorners. Nee, dit Nederlands elftal speelt uitstekend. Uitstekend, uitstekend. In die eerste helft tegen Groot-Brittannië. Halve finale van het hockeytoernooi. De eerste halve finale vanmiddag uh, was een prooi voor Duitsland. Duitsland dat met 4 2 van Australië woont. Maar nu moet Nederland oppassen. Komt Ashley Jackson nu als veldspeler de cirkel in. Maar hij kan niet aan de bal komen. Wordt de bal afgepakt van Kemperman. Komt er een mogelijkheid. Maar Doelman Stokman zit er goed tussen. Maar de bal is nog niet weg. Is nog niet weg. Robert van der Horst wil wel een overtreding hebben van een van de Britse spelers. Krijgt hij dan ook mee. En dat is het scheidsrechter Blach uit Duitsland. Die gaat nu kijken of Ashley Jackson geblesseerd is. Nou, er is verder niks aan de hand. Het spel gaat gewoon verder. Op weg naar de rust. Nog 11 minuten. En Nederland in balbezit. zit links achterin. Op de lijn is het Mink van der Weer. Rust. Ik denk dat er een beetje rust moet komen nu. Even temporiseren. Alhoewel het is ook natuurlijk wel mooi om uh, gewoon door te drukken nu naar nou ja, de rust. Weg vrije kans nu voor Weusel. Weusel op de voet. Nee, niet op de voet. Buiten de cirkel zegt de scheidsrechter. Nou, nou, nou. Dat is de moeite waard om er een uh, herhaling aan te vragen. Maar doen ze niet, want ze nemen die vrije bal snel. Via. Verga. Verga krijgt hem van Hofman. Verga Met drie, vier Britten om hem heen wint hij dat toch nog. Via een overtreding van een van de Britse verdedigers. En nu drie aanvallers van Nederland in de cirkel. Verga neemt de vrije bal in de richting van Kemperman. Kemperman wilde hem meteen doorspelen naar Wijsthof. Dat lukt niet. En Groot-Brittannië neemt over. Groot-Brittannië dat toch wel gek zelfs aan te kijken. Hoor, dat ze met 3-1 staan na die beginfase. Mogelijkheid daar in de buurt van, van, van Sander de Wijn laat hij die bal verspelen en gaat Nederland nu in de defensie. Moeten we snel terugkomen? Doen we dat ook snel? Via Weusthof een aanvaller die op het middenveld de bal oppakt en zoekt en kijkt wie er vrij staat. Is het Kemperman? En ja, ik zei het al, er moet getemporiseerd worden. Dat gaat ook nu gebeuren. Kemperman speelt hem terug naar Van der Weerde. Van der Weerde opzij naar De Wijn. komt hij weer terug bij Van der Weerde. Van de Weerden naar Verga. Verga, heel rustig kijken of hij je elvers kan bereiken. En Nederland temporiseert. Nederland temporiseert, stoort Groot-Brittannië vroeg. Bij de 23 meter lijn, maar de Britten komen er goed uit. Krijgen de overtreding mee tegen Floris Evers, de aanvoerder van Nederland. Dat is een goede vrije slag van de Engelsen dwars dwarsgespeeld. Nederland uh, heeft de zaak op dit moment uh, via die temporisatie ook nog steeds in handen. Negen minuten nog te spelen tot de rust. Nederland leidt tegen Groot-Brittannië in die halve finale van het Olympisch hockeytoernooi. De zilveren medaille die kunnen ze hier al pakken minimaal. En dan komt eventueel het goud. Maar Nederland staat voorlopig voor, hoor. doet het uitstekend, op weg naar de rust met 3-1. Nederlandse vrouwen werden derde in de eerste heat van de 4 keer 100 meter. Maar er is ook nog een tweede, Andy. Ja, en benieuwd wie de tegenstanders worden morgen in de finale van uh, Nederland. Oh, oh, oh, wat een geweldige uh, 400 meter was dat. Pieken op het juiste moment. Nu lopen onder andere Polen, Wit-Rusland, Oekraïne, Colombia, Jamaica, Rusland, Frankrijk en Duitsland. En als ik zo kijk, dan gaat Duitsland heel aardig. Maar ook uh, de Russen komen nu, uh, uh, of uh, Oekraïne komt nu ook opzetten en Rusland... Uh, maar met name uh, in baan 4 uh, de Oekraïne. Oekraïne gaat hard en daar komt de Jamaicaans aan. Ja, die Noblesse Oblige. Zo, wat de stappen zeggen. Het lijkt alsof ik bolt zie. Het is uh, in ieder geval uh, de Russinnen, Jamaica en de Duitse. Die gaan we morgen tegenkomen. Uh, Jamaica, aardige tijd hoor. Wat heet aardige tijd? Uh, 41 en een beetje als ik het uh, zo snel zie. En uh, nou het, het scorebord laat ons even in de steek. Maakt verder niet uit. Jamaica, Rusland en Duitsland zijn zeker de tegenstanders... morgenavond van Oranje in de 400-meter finale Estavet. Het is bijna half tien, de NOS-headlines met Jurij Stubrinski. Bij 43 van de faillissementen in de transportsector... is sprake van fraude. Dat blijkt volgens vakbonden CNV en FNV... uit een analyse van de faillissementen van vorig jaar...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 En door de tropische storm Ernesto worden in Mexico boorplatforms en tanks met ruwe olie bedreigd. De storm staat op het punt om aan land te gaan aan de kust van de staat Veracruz. Hij groeit waarschijnlijk uit tot een orkaan. Er zijn al tienduizenden Mexicanen geëvacueerd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Den Bos zitten ze niet te wachten op een Olympische huldiging. En straks horen we waarom. Ja, maar eerst even naar het hockey. Natuurlijk, het einde van de eerste helft. Nederland-Engeland, Gerard. Nederland-Groot-Brittannië trouwens. Groot-Brittannië staat achter met 3-1 tegen Nederland. En ze raken een beetje geïrriteerd hoor, door die achterstand. Ik zie wat kleinere en ook wat minder kleine overtredingen. De beuk waarmee Vermeulen al na vijf minuten uit de wedstrijd werd gekegeld. Echt letterlijk gekegeld door Glen Kirkham. Was al een hele forse. En zojuist haalde een van de Britse spelers heel erg vuil, vies smerig gemeen met de stik door op de, in de richting van Wouter Jolie raakte hem in de keel en ik dacht, oh jee, daar gaat de tweede man. Maar gelukkig is Jolie op de been gekomen en is weer verder gaan spelen. Maar het is niet leuk om te zien hoe de Britten die 3-1 op het scorebord die ze zien staan en die ze op het veld natuurlijk kei en keihard voelen, hoe die Britten die aan het verwerken zijn op dit moment. Ze komen geen moment echt in de wedstrijd, behalve dan bij die ene strafcorner van Ashley Jackson. Maar verder is het Nederland dat de zaak op dit moment dicteert en het Nederlandse publiek op de tribune voelt dat. Weet dat. Zingt uh, iedereen met elkaar mee. De weef gaat door het stadion. En het is overal oranje wat je ziet. Oranje vlaggen, hoedjes en petten. Je kent het allemaal wel van de televisiebeelden van de tribunes hier in Londen. Terwijl Nederland nu op het middenveld een vrije slag krijgt. Uh, die wordt snel genomen door Sander Baart. Sander Baart naar Teun de Nooijer. Teun de Nooier in de richting van Billy Bakker. Wordt een overtraining gemaakt, komt die bal. Snel genomen, maar Bakker let niet op. En dan hebben we mazzel dat uh, die bal die heel snel werd genomen door uh, Sander Baert. Uh, en Bakker die niet opletten, dat die overgenomen. Moet worden. Omdat Sander Baart de bal 20 25 meter te ver naar voren nam en terug moet nu. En Nederland dus in balbezit blijft. Terwijl hij anders naar de Britten was gegaan. Achterin speelt Jolie gelukkig er weer bij. Naar van der Weerden op rechts. Van der Weerden naar de Nooien. Maar die paas is op de Nooien niet zuiver. Maar hij komt wel terecht bij Weustof. Weustof nu aan de rechterzijlijn. Komt hij daar uitstekend uit. Uitstekend uit komt hij in de cirkel. Dat moet wat op gaan leveren. Dat moet wat opgeleverd. Wat levert dat op? Een kans voor bakker. Maar er wordt afgehouden. En de scheidsrechter Fluit daar. Voor. En dat uh, zegt Weustoff wat tegen de scheidsrechter. Ja, en dan zegt die scheidsrechter wegwezen en dan staat Nederland twee minuten met tien spelers. Was niet handig natuurlijk om uh, als je zo dicht bij de scheidsrechter staat om te roepen dat je het eigenlijk een eikel vindt omdat hij voor die bal gefloten heeft. Ja, dat lijkt me niet handig. Dus uh, nu zit Weustoff kan, aan de kant en is het voor Nederland lastig geworden met tien uh, spelers tegen elf van Groot-Brittannië. Nou zal het helemaal rustig worden in de richting van de rust. Ruim vier minuten te spelen en Nederland in balbezit. Niet lang want kemperman verspeelt de bal wordt een overtreding gemaakt door uh, de brit door uh, nummer ketlin nicholas ketlin en dan uh, gaat nederland uit verdedigen links en rechts links staat Jolie, rechts staat Van der Horst. Twee keer hebben ze de bal al naar elkaar gespeeld. Dit wordt de derde keer. En wachten tot er een uh, speler van Groot-Brittannië is die daar eventueel tussen durft te komen. Daar komt niet echt iemand tussen. Maar Van der Horst besluit wel tot een hoge bal. Niet meer opnieuw terug naar Jolie. Een hoge bal in de richting van Van der Weerden. En dan krijgt Nederland de vrije slag te nemen. Snel genomen van der Weerden op Baart. Baart die zoekt, uh, bakker. En eventueel Weushof. Maar die zit aan de kant. Die uh, mag even niet meedoen. Van de scheidsrechter Die boos was, omdat hij uh, wat. Uh, ...gezegd kreeg van uh, Weusthof, die vond dat hij de bal mee moest hebben. Maar dat was niet het geval. Groot-Brittannië nu op de middenlijn. Ashley Jackson uh, speelt de bal in de linkerhoek bij de cornervlag. Cornervlag uh, is het uh, Jolie. Jolie uh, dwingt de Engelsman of de Brit over de achterlijn. En Nederland krijgt bal, balbezit. En kijkt met het schuin oogje, natuurlijk, al naar de klok. En naar de klok ook omdat ze nog steeds met tien mensen spelen. Die twee minuten moeten ze zeker uitspelen. En dan moeten er daarna ook nog een anderhalf te gaan. Tot het rust is. En er weer met elkaar gesproken kan worden. Hoe ze die voorsprong zullen gaan vasthouden, hoe ze die zullen gaan verdedigen in de tweede helft. Hoe ze verder zullen gaan naar het slot van deze wedstrijd. De halve finale van het Olympisch hockeytoernooi. En als Nederland het hier allemaal blijft volhouden en blijft redden, dan krijgen we dus een tweede Nederlandse ploeg in de finale. De vrouwen hebben het al eerder gedaan en dan zouden ook de mannen het kunnen gaan doen. En wat zou dat fantastisch zijn. Maar dan zou dat mooi zijn en goed zijn voor het Nederlandse hockey. Dan hebben we weer twee hockeyploegen in de finale van een Olympisch hockeytoernooi. Alleen in Athene is dat gebeurd. En andere keren niet. Telkens waren het en of de vrouwen en of de mannen die in de finale stonden. Maar daar komen de Britten. Daar komen de Britten nu in die slotfase. Met uh, tien mensen van Nederland tegen elf van Groot-Brittannië. Wordt er uh, uitverdedigd door Robert van der Horst. Robert van der Horst vieren ook hier Hofman. Maar die kan er niet bij komen. Maar forceert wel een vrije slag. Die wordt snel genomen door Weustoff Die er nu dus weer bij is. Nederland weer met zijn elven. In de laatste 2,5 minuut van de... De eerste helft drinkt er en er wordt iemand opzij gezet en er wordt gescoord. En het is weer Weusdorf zeg. Het is weer Weusdorf. De aanval gaat via Hofman en via Baart en via die er nog bij loopt. Ook de Nooier is erbij. Het is fantastische aanval zeg. Drie, vier schijven gebruiken is het een doelpunt denk ik van is het Weusdorf of Bakker? Nee het is Bakker. Het is Billy Bakker, er, woont daar bij. Het is uh, Billy Bakker die scoort voor Nederland. Uh, de 4-1 op weg naar de rust. Nog twee minuten te spelen, dan is het rust. En dan kan Nederland gaan uitblazen, zeg. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Wat een eerste helft is hier gespeeld door dit Nederlandse hockeyteam. 4-1 leiden ze tegen Groot-Brittannië. Een deceptie voor de Britten natuurlijk. Die dachten dat ze voor het eigen publiek, voor de homecrowd... zoals ze dat dan noemen, dat ze het wel even konden maken tegen Nederland. Dat ze zover waren om dit Nederlands elftal aan te pakken. Nou, daar is in die eerste 35 minuten die we bijna gespeeld hebben... helemaal niets van gebleken, hoor. 4-1 op weg naar de rust. Nederland in balbezit. En dan komt de bal nu in de richting van Weusthof Die wordt via een Engelsman over de zijlijn ge ge ge gegleden. En dan wil Nederland hem snel nemen. Te snel nemen, zegt de scheidsrechter. Bovendien twee ballen in het veld. En nu gaat de Hofman terug. Gespeeld naar De Wijn. De Wijn die speelt hem weer helemaal naar links. Daar staat Jolie, Jolie Balkenstein en dan is het Van der Horst. Van der Horst, zoeken, kijken, zoeken, kijken, weer terugspelen. Ja, nu, nu gaan ze natuurlijk die laatste minuut uitspelen. Nu verwacht ik niet dat ze nog gaan aanvallen. Niet uh, zoals daarnet. Maar met de Nooyer weet je het nooit hoor. Die is nu in balbezit, maar de bal wordt afgepakt, wordt een overtreding gemaakt. Blijft de Nooyer in balbezit? Zal hij hem met zichzelf meenemen? Zal hij hem... Pasen. Hij paast hem naar Rogier Hofman. Rogier Hofman met Verga naast zich. Gaat Hofman alleen door? Komt Verga aan de buurt? Komt niet aan de bal, maar wij wel Weustof. Wel Weustof aan de buurt, maar die maakt een overtreding. Te snel genomen, denk ik. De Britten willen er snel van door. Maar dat mag niet. De scheidsrechter legt de bal nu terug. Op de plek waar de overtreding werd begaan. Met nog een halve minuut te spelen. Is Groot-Brittannië in balbezit en is de eerste helft bijna voorbij. En is Nederland de grote winnaar geworden van die eerste helft natuurlijk. Maar het hockey heeft twee keer 35 minuten. Dus er moet nog 35 minuten te gaan. Maar de knal die uitgedeeld is uh, in die eerste 35 minuten... die zal als een mokerslag aankomen bij de Britse ploeg. Het zijn vechters. Met name bij de sport zijn het mannen die zich heel snel kunnen herpakken. Die kunnen terugvechten. Die veerkracht hebben. Maar of ze hier overheen komen, Groot-Brittannië... ik weet het allemaal niet hoor. Het is rust. Nederland uh, kan uitblazen. De Nederlandse supporters kunnen uitblazen. Ik kan zo gaan uitblazen. Roderick Weusdorf twee keer voor 2-0. Ashley Dexen 2-1. 3-1... Mink van der Weerde en 4-1 Billy Bakker. Wat een rijkdom. Tijd voor tijd. Ja, wat we ook voor geen goud zouden willen missen, dat is natuurlijk lekker quizzen. Iedere dag spelen we het uh, leukste spelletje van deze sportzomer. in tijd voor tijd. U kennen het inmiddels, draait alles om het voorspellen van de juiste tijd. En vandaag wilden we weten, wat is de winnende tijd op de 800 meter voor mannen? En inmiddels weten we het antwoord op deze vraag. Het is een uh, sensationele tijd geworden, een, nieuwe, een nieuw wereldrecord. 1 minuut 40 en 91 honderdste. door de Keniaan uh, David Rudisha. En luisteraar Rob Vaassen, die voorspelde dat precies goed. Dat is knap. Hij krijgt het uh, prachtige tijd voor tijd horloge. De presentatoren dan. Iedereen zat uh, heel veilig. Uh, ver van het wereldrecord vandaan. Uh, dus op minstens 1 minuut 41 en nog wat. Bert van Sloten, die zat er dichtbij. Hij voorspelde 1 minuut 41 en 33 honderdste vanaf deze plek. Van Hart en Bert. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. De vraag gaat dan over zwemmen. Wat is de winnende tijd op de 10 kilometer bij mannen? De 10 kilometer bij mannen. De start is om 1 uur desmiddags Nederlandse tijd. En deelnemen kan tot half 1 desmiddags Nederlandse tijd. Ga naar radio1.nl, voorspel de juiste tijd en win ook zo'n prachthorloge. De beachvolleyballers Nummerdoor en Schuil die moeten dus genoeg nemen met een Olympisch diploma. Ze verloren de wedstrijd om het brons van een Let's duo. Daarna sprak Edwin Cornelissen met Schuil en Numendoor. Reiner, ja, dichtbij, maar het mocht niet zo zijn hè? Nee, ja, het had er moeten zijn. We waren in controle. We hadden de wedstrijd in de handen. En dan uh, laten we het glippen, dus ja, het is gewoon een zwaar kloot om zo af te sluiten natuurlijk. De eerste set, die winnen jullie nog, dat geeft natuurlijk ook een mentale boost. Ja, toen we die wonnen, denk ik van, uh, die gaan we door ook. En dat deden we ook, tot 8-3 in de tweede set. Maar uh, het kost ons in één keer weer langzij. En, uh, ja. Dan wordt het zwaar en vanaf dat moment tot 18-17 stonden we voor. We wisten hem 1817, maar daarna. Nou, zij het beter ploeg. Ja, ja, een... <laughs> Wat is dan dat kantelpunt? Waar gaat het dan mis? Ja. Ach, ah, ik, toen we ze lieten komen in uh, begin tweede set. 8 dus 3 voor of zo. Ik weet het niet meer precies. Maar we stonden dik voor in de tweede. De jongen was het echt helemaal kwijt. En toen gaven we het zelf weg. Ik weet niet meer uh, hoe dat gebeurde. Maar toen werd het, in no time was het weer 8-8. En dan. Uh, ja, dan, dat is het moment er, waarin, waarin zij weer erin gaan geloven eigenlijk. Het was echt, echt zo dichtbij dat ze definitief geknakt waren. Ja, en dan, uh, ja, veel, veel pijnlijker dan dit. Kan het niet uh, een nederlaag, denk ik. Want gebeurt er dan iets in jullie spel dat je inderdaad ze toelaat om terug te komen in die wedstrijd? Nee, zij kwamen terug omdat ze goed serveerden. Ze serveerden drie of vier e en, uh, ja, Op een gegeven moment dan begint het toch uh, twijfel in het spel te komen. En Dan zitten zij er beter op en die jongen begon veel beter te spelen. Want die hadden het aan het begin heel lastig. Nou, dan liep achter de feit aan, tot aan het einde van de wedstrijd. Er sluipt twijfel in en dat, ja, dat merk je natuurlijk in die derde set. Ja, als je de tweede set verliest, dan, dan, dan, dan, ja, dan is het weer gelijk. Dus Zij kwamen eigenlijk beter in de wedstrijd en wij zakten verder weg. Dus ja, dan weet je dat, dat zo'n derde set wel heel moeilijk gaat worden. Omdat, het, ja, omdat je het uit handen hebt gegeven in de tweede. Dus dan krijg je gewoon een tik van. Ja. Wat is het moment dat je definitief eigenlijk de moed laat zakken? Pas op 15 in de derde, als het afgelopen is. Gewoon doorgespeeld tot door het eind. En, uh, natuurlijk als 3.8 komt in de derde, dan wordt het lastig. Maar... Gewoon doorgespeeld. En, uh, ja, verloren. Hoe groot is die domperijder? Ja, uh, vreselijk groot. En hoe nu verder, Richard? Oh, dat weet ik niet. Eerst even niks. En dan zien we het wel uh, volgend seizoen weer, denk spelen. Doorgaan? Ja, ik speel nog wel een jaar door. Ja. En dan, uh, daarna dan, uh, stop ik er denk ik mee. Met Reinder speel je door? Ja, ja we hebben wel die, de plannen om nog uh, volgende zomer toernooi te spelen. Ja. Ja, teleurstelling bij duo Schuil en Nummerdorf. Uh, Vitesse dan, dat heeft nog een minuut of vijf, zes... om uh, vier doelpunten te maken, Jeroen Hof Ja, het zijn er iets meer geworden. Dat uh, moeten er inmiddels vijf zijn, omdat uh, oh. ETO... U weet wel, die verdient zijn geld wel vanavond. Ja, 20 ja. miljoen salaris per... Uh, Per jaar. Uh, de tweede treffer heeft gemaakt voor Anji. Dat deed hij uit een strafschop na een overtreding van Kasia. Uh, de manier waarop hij deed, dat uh, is nog wel een verhaal. Hij neemt zijn aanloop. Wat spelers van Vitesse gaan eerst nog in de weg staan. Ook Veldhuizen, de doelman, wil nog een beetje gek doen. Tja, denkt ETO, al, ik ben toch niet de eerste de beste. Ook al voetbal ik inmiddels bij uh, Anji voor een hoop geld. Dus stift hij de bal even rustig in de kruising. Om daarna met een uh, wat provocerend, maar wel grappig gebaar... Veldhuizen nog een hand te willen geven. Die had daar niet zoveel zin in. Um, zo gebeurt er dus zo nu en dan nog wel wat. En gaat Anchi, het Anji van Guus Hinning straks uh, lekker rustig terug naar Moskou. Want daar uh, is die ploeg gehuisvest. Niet in Daagestand, maar in Moskou. En weten dat het zich uh, via de play-offs kan gaan plaatsen voor de groepsfase van Europa. En zit het er voor Vitesse over een paar minuten op. En de man van de avond is dus hier in het Gelderdome, De man uit Cameroen, Samuel Eto'o met twee doel. Morgen dient een uh, kort geding tegen de gemeente Den Bosch. Inzet de huldiging van de Olympische sporters. Die moet aanstaande maandag uh, plaats gaan vinden. Die huldiging op het stationsplein van Den Bosch. Maar volgens een advocatenkantoor dat aan het plein gevestigd is. Geeft het te veel overlast. Gary van Pinksteren ging eens kijken hoe het stationsplein in Den Bosch erbij ligt. Oh, kijk, als je hier van de roltrap afkomt, dan zie je de hekken staan. En dan staat hier wordt gewerkt aan de opbouw van het erepodium Olympic Team Nederland. Meneer, u bent zo te zien van de veiligheid. Krijgt u veel klachten van mensen Dat over overlast? Uh, ik heb nog geen klachten gehad over overlast. Nee, wel veel vragen wat de precies gaat gebeuren. En of ze daar hinder van ondervinden met de trein en zo. Maar voor de rest, uh... nee, nog niks. Maar het is vandaag was begonnen. Nou is er een advocatenkantoor dat hier op het plein zit en die hebben een kort geding aangespannen. Die zeggen het moet niet doorgaan, het geeft te veel overlast. Heeft u daar begrip voor? Uh, nee. Nee, ik bedoel, ik denk het is één dag in het jaar en die mensen uh, die de medailles hebben gewonnen en alles, die verdienen gewoon een uh, mooie, uh, ja, mooie ontvangst hier in Nederland. En wat, maar u zegt, dat, dat, ze hebben eigenlijk gelijk de advocaten of niet? Want ons kost het ook gewoon geld. Want wij zijn een de maar wij moeten het dan helemaal weggeduwd achter een hoek. Dus het kost ons ook geld en hun ook. Dus u begrijpt wel dat er protest tegen is? Dat begrijp ik zeker. Merkt u het al in uw portemonnee? Wij merken het zeker, want meestal als je om vier uur hier bent, dan heb je vijf uur rit. En nu is het half zeven en nog niks. Dus... Hier op het Stationsplein komen maandag worden de Olympische... Helden eigenlijk gehuldigd. Hè? De Olympische sporters komen dan terug uit Londen. Komt hier een groot podium? Gaat u daar naartoe? Nee, <laughs> daar ga ik niet naartoe. En jij? Nee. Nee, want het interesseert u niet zo heel, erg. Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Nee. nee. Nou, is er een advocatenkantoor? Die zit dan in het plein? Die zeggen dat moet niet, die huldiging, want dat uh, geeft veel te veel overlast. Begrijpt u dat? Nee, dat begrijp ik ook niet. Want op zich is het een feestelijk iets, denk ik. En het, het, het, er komen alleen maar meer mensen op af die dat het advocatenkantoor ook weer zien. Dus, ja. Nee, ze moeten zich een beetje ook schikken aan zo'n feestje. Helemaal, denk ik, ja. Gewoon schikken. Ja, gaat hier van Pinksteren vanuit Den Bosch. Rapiet tegen Heerenveen. Het mag geen probleem zijn, we hebben weinig meer van je gehoord. Dus ik neem aan dat het nog steeds geen probleem is voor Heerenveen Frank. Op aanstand is het zeer zeker geen probleem. Het is nog maar 1-0 voor Rapid Boekarest. En, uh, ik denk dat ze bij Heerenveen wel degelijk hebben be, be, bewustzijn van het feit dat ze daar heel gelukkig mee mochten zijn toen ze in de kleedkamer zaten bij elkaar. Dat het maar 1-0 was. Want ik heb in de rust nog even gekeken naar uh, die buitenspelgoal. Maar het was absoluut geen buitenspel. Toen er een lijntje bij kwam werd het nog, werd het nog wel extra duidelijk. Dus het had sowieso 2-0 moeten zijn. En al die andere kansen van Rapid Rust. Er had ook nog wel een van bij gemogen. Maar dat is dus allemaal niet het geval. Wel is er driftig gewisseld. Er zijn twee spitsen bijgekomen bij Rapid. Eén verdediger eraf gegaan. Ilioski is erbij. Goga is erbij gekomen. Achterin dus één tegen één spelen. En ook bij Heerenveen zijn er twee spelers gewisseld. De jonge Zieg is eraf gegaan. En de jonge Oussama Tanane is eraf gegaan. Daar is Assaidi, die op de bank is begonnen, uh, uh, voor ingekomen. En Pele van Anhold is erbij gekomen. Dat, daar gaat uh, Heerenveen in eerste instantie in ieder geval nog niet beter van spelen. Hoewel Asaidi nu een tegenstander voorbij is. Randje 16 zoekt. En dan probeert uit te halen. Schot wordt geblokt achterin bij uh, Rapid. En dan zijn veel spelers van Heerenveen voor de bal. En kan Rapid eruit komen op snelheid. Het uh, beste wat Heerenveen kan doen is voorlopig niet in de problemen komen. Nu komt er een vrije kans voor Rapid. Is daar een overtreding? Nee, Ilios. Die struikelt over de bal. En dat komt omdat het veld zo verschrikkelijk slecht is... dat hij hem niet onder controle kan krijgen. Weer een 100% kans voor Rapid En hij gaat er weer niet in. Het is nog steeds slechts 1. Ja, niet alleen in Londen uh, maken de Nederlandse sporters indruk. Golfer Joost Luiten is hartstikke goed begonnen aan de USPGA Championship. Dat is niet zomaar een toernooitje. Dat is uh, de derde major die Luiten speelt in zijn hele loopbaan. Dat is echt een groot toernooi. Uh, Joost aan de lijn nu vanuit de... Ja, een winderig uh, toernooiomgeving, zou te horen. Ja, ik, denk, uh, ik sta even te drijven, en daar staat een pittig windje, maar het is wel eten. Ja, ik weet niet of je een iets uh, uh, luren even een plek op kan zoeken, dat we je goed kunnen verstaan, want nu blaast er wel heel ik veel wind in je, in je telefoon. Ik, uh, ik probeer het. Ja, je doet het hartstikke goed, je stond op een gegeven ogenblik uh, naar 14 hols op min 8, zo hebben we begrepen. Toen werd ja. het wat minder, maar hoe is, het, uh, hoe is het afgelopen, wat sta je nu? Uh, ik ben geëindigd op min 4, uh, helaas mijn laatste vier hols maak, uh, maak ik vier bogies, wat uh, eigenlijk doodzonde was. Maar um, ja, om, om aan de leiding te staan in een major, het grootste toernooi eigenlijk wat er is, uh, dat is gewoon een hele goede ervaring. En helaas heb ik het niet, uh, vandaag niet vol kunnen houden, maar uh, het is pas de eerste dag. Wat sta je nu dan? Ik sta nu denk ik derde of vierde, ik zou het eigenlijk niet eens weten, ik, ik heb geen idee. Oh, ik denk nou als je zo hoog staat, je maakt misschien wel een, een foto van het scoreboard voor later. Nou, die, die zijn er vast wel gemaakt. Maar ja, ik, ik, ik, heb, uh, ik heb andere dingen aan mijn hoofd dan foto's te maken als ja. ik bezig ben. Ja, dat snap ik ook wel. Even over die laatste holes. Je zegt dat je heel veel weggegeven. Van min 8 naar min 4. Wat gebeurde er op die laatste holes? Nou, ik maak twee drie puts op 6 op en 7. Waren allebei drie puts. En op 8 en 9 ja, mis ik de greens. En uh, ja, dan hou je gewoon hele lastige slagen over hier. En uh, ja, dan loop ik ook nog eens twee, tegen twee bogies op. Uh, dat is denk ik een combinatie van ook de spanning van aan de leiding staan uh, in zo'n groot toernooi, wat nog nooit voor gebeurd is voor mij. En uh, ja, dit, dit zijn ervaringen die je weer mee moet nemen naar de volgende rondes en uh, ja, hier moet je van leren. Ja, maar goed, er komt nog een dag natuurlijk. Hoe kijk je, ja, tegen, ja, hoe kijk je tegen de rest van het, uh, van het week -einde aan? Nou goed, ik speel gewoon heel goed en uh, dat vertrouwen en dat spel dat moet je proberen mee te nemen naar de volgende rondes. En, uh, ja, als ik gewoon zo lekker blijf spelen, dan zien we wel wat dat zondag oplevert. Maar uh, ja, dit, soort, dit soort dagen, dat, uh, daar moet je van genieten. En uh, morgen gaan we gewoon weer uh, aan de bak en dan kijken we weer wat dat oplevert. Ja, goed. Nou ja, voorlopig dit heb je, je zak zitten deze ervaring heb je meegenomen. Uh, zet hem op, we blijven je volgen. Succes nog dit weekend. Uh, helemaal goed, dankjewel. Dankjewel. wel. Dank de wedstrijd van Vitesse tegen Angie Magatskala in Arnhem die is afgelopen. Her stand was 2-0 en dat is ook zo gebleven. Vitesse ligt er dus uit in de derde voorronde van het Europa League toernooi. Maar er wordt nog wel gehockeyd. En hoe Nederland tegen Groot-Brittannië om een plek in de finale... Nederland op voorsprong, Gerard de Groot? Ja, 4-1 was het met de rust. We hebben er even kun kunnen uitblazen daarover. Wat een eerste helft spelde dat Nederlandse hockeyhelft hier zegt. Wat een fantastische aanvallen hebben we gezien. Wat een schitterende doelpunt. Wat een, wat een mogelijkheden heeft Nederland gecreëerd. in een tempo, een moordend tempo. waar Groot-Brittannië naar stond te kijken. En ik denk dat die Britten met elkaar. een aantal uh, harde zaken hebben afgesproken hoor. in die rust. Want ze zijn flitsend uh, aan de tweede helft begonnen. Maar de tijd nu stilstaat na twee minuten. omdat er een strafcorner wordt gegeven. Wordt gegeven omdat de uh, scheidsrechter Gentle. uit uh, Australië denkt dat de bal op een voet is gekomen. En we gaan eens kijken of dat inderdaad waar is. Zo, het was uit de eerste strafcorner uh, die. Uh, Ashley Jackson te nemen kreeg. En dan zegt de scheidsrechter ja, het is weer een strafcorner... want hij is wel degelijk op de voet. En dan wachten we af. En dan gaat de derde scheidsrechter kijken. En dan gaat het weer duren. En dan gaat het weer heel lang duren. Wordt het een strafcorner voor Groot-Brittannië... of wordt het geen strafcorner voor Groot-Brittannië? De scheidsrechter die boven zit in een klein kamertje, een klein hokje... krijgt hij allerlei beelden te zien. Krijgt hij beelden te zien van die situatie. En heeft de scheidsrechter de vraag van het Nederlands team doorgegeven... wat er volgens de Nederlanders niet gebeurd is waarvan de scheidsrechter uit Australië denkt dat het wel gebeurd is... en dan duurt het lang en dan blijft het lang duren. En dat is eigenlijk wat er in dit hele toernooi al aan de hand is... met die derde scheidsrechter. Het zijn momenten waarin het publiek opvallend rustig blijft eigenlijk. Maar die horen verder helemaal niets. Die zien alleen de beelden, maar die weten niet waar tegen een protest is... waar naar wordt gekeken. Ze worden daarover niet geïnformeerd. Ze zien maar al die beelden van die situatie langskomen... en de derde scheidsrechter die gaat daarnaar kijken. En nu komt er... Het publiek gaat nu wat meeklappen. Een moment, een moment, ja het kan nog wel even duren hoor. Voorlopig staat de strafcorner van de strijdsterter. Maar of die hersteld wordt, ik weet het niet. Bij de atletiek is Andy Houtkamp, uh, ja die nog een paar minuten. Hè? Maar wat een avond hebben we al Herman. Het ja. is ongelooflijk als ik terugdenk aan Rodisha. Dat wereldrecord, onwaarschijnlijk wereldrecord om meerdere redenen. Uh, een wereldrecord wordt uh, op de 800 meter gewoon gelopen op een uh, groot -daags evenement. Uh, maar ik hoor dat ik even terug moet naar Hilversum. Ja, het, de Video Empire heeft beoordeeld dat het een strafcorner is. En de Nederlandse spelers die accepteren dat niet. Die zeggen dat is absoluut geen voet geweest. Maar Schijtseler Djenko uit Australië die zegt van wel. En dan gaat het uh, Britse publiek hier op de tribune zich ermee bemoeien. Die gaat nu... Uh, Boer roepen en fluiten. En die vindt dat de Nederlandse spelers uh, dat niet mogen doen. Nou, ze hadden naar hun eigen ploeg moeten kijken zeg, in die wedstrijd tegen Spanje. Toen werd die scheidsrechter wat vermoord door, door de ploeg van uh, Groot-Brittannië. Omdat hij ook een aantal dingen verkeerd deed. Nou, de Nederlandse spelers moeten nu wel weggaan bij hem. De man boven in het hok heeft gekeken... Die heeft gezegd, het is een strafcorner. Nou, dan is het ook gewoon een strafcorner. En Robert van der Horst begrijpt dat uh, hij was de man die hem tegen de voet zou hebben gehad. Maar dat is niet het geval. En die loopt nog even naar de spelers in de defensie en zegt... jongens, maakt allemaal niet uit hoor. Is een corner van Leslie Jackson. Die kunnen we hebben. Nou, de eerste ging er hard in. De tweede niet, maar de derde. Ik weet het, het is een fenomeen, die Jackson. In de Nederlandse competitie heeft hij er een jaar lang uh, de ene naar de andere ingeschoten. En nu zegt Gentle, uh, de scheidsrechter uit Australië, gaat de tijd door. De Nederlandse ploeg op de lijn. Jaap Hof, Stokman. De keeper van Nederland in het uh, helemaal rood gekleed vandaag. De Nederlandse spelers in het uh, oranje shirt, en oranje broek en oranje kousen. Oranje boven zou je zeggen. Komt hij, komt Jackson, komt Jackson. En weer wordt hij eruit gelopen door uh, Hofman. Dat is uitstekend werk van de Nederlandse defensie. Zodat het ook niks oplevert voor uh, Groot-Brittannië. Niks anders dan eventueel een vrije slag op rechts. En is het nu nog steeds 4-1 in het voordeel van Nederland. En die Houtkamp in het Olympiestadion officieel nog een kleine minuut, Andy. Uh, officieel wel, maar er is uh, Hinkstam springen geweest en dat was ook heel spannend. Chris Taylor Wordt eerste met 17 meter 81, Klee uit de greenland okay, staat net als Taylor. En 1-2, dus voor Amerika wordt tweede en Donato uit Italië wordt derde. Maar ik uh, zei het al wat een avond, dat wereldrecord van Rodisha, dat wordt normaal gelopen op, uh, ik, ik noem maar wat, uh, uh, Van Damme Memorial of in, in, in, in Bieslet. Als je een haas hebt en gewoon een eendaagse wedstrijd en Rodisha heeft drie dagen achter elkaar Moeten lopen. Series halve finale. En die finale ongelooflijk. En dan ook nog dat Nederlands record op de 400 meter. En dan gaan we nu nog uh, kijken straks naar de 1500 meter van de Meerkampers. Misschien dat daar ook nog een, een wereldrecord in zit. Ik denk het niet. Uh, uh, voor uh... Uh, de Amerikanen. En dan kijk ik naar rechts. En dan zit op een meter of tien van mij weer vandaan Carl Lewis. Foto. En is het misschien een klein beetje een... Uh... Nee, die heb ik al van de week gedaan. Ik kan uh, wel melden. En misschien is het een uh, teken aan de wand. Hij zit in het oranje Carl Lewis. Dus misschien dat hij een voorgevoel heeft. We gaan kijken naar de acht deelnemers op de 200 meter. De eerste baan is leeg. Altijd. Alleen maar op de 100 meter wordt hij gebruikt. In baan 2, Christophe Lemaitre, de Fransman van 22 jaar jong. De snelste blanco op aarde, mogen we bijna wel noemen. 1980 is zijn persoonlijk record. Hij was Europees kampioen op de 100, op de 200 en op de 4x100 in Barcelona... bij het Europees kampioenschap in 2010. Liep in Helsinki uh, de 100 meter, ontliep daar Giorelli Martina. Werd wel Europees kampioen op die 100 meter op het EK een maand geleden... Baan 2, Alex Quinones uit Ecuador. Moeilijke naam. Hij is, wordt overmorgen 23. Hier gelopen 20.28 is zijn persoonlijk record. Baan 4, Johan Bleek. De jongste wereldkampioen ooit werd hij. Vorig jaar in Degu op de 100 meter. Bolt maakte toen een valse start, draagt twee verschillende sokken, is de snelste dit jaar. Baan 5, mooie baan, Tjorendi Martina, uitgelaten is hij. En hij wijst van let op mij en we gaan op hem letten. De Europees kampioen op de 200 meter en op de 4x100 meter dit uh, jaar. Hij werd gedisqualificeerd in Peking toen hij zilver haalde, omdat hij net buiten de baan heeft uh, gestapt. En dan in baan 6, Wallace Speerman, een gevaarlijke Amerikaan, maar loopt voor... Tjerini Martina en het geluid dat u nu hoort is Hussein Bolt. Hij loopt in baan 7. Hij zal zo'n 80 stappen doen over de 200 meter. De regerend Olympisch kampioen verloor dit jaar alleen van Johan Bleek op het Jama Jamaikaans kampioenschap. Zowel op de 100 als op de 200. En uh, hij was de vlaggedrager voor Jamaica. In baan 8 een andere Jamaikaan. Weir Warren, een van de drie Jamaicanen. Hij is uh, uh, nog iets jonger dan Blake. 22 jaar, ex-hoorderloper. Maar helemaal gespecialiseerd in de 200 meter. En in baan 9 Jobodwana uit Zuid-Afrika van Jacksville State University. Liep hier een persoonlijk record. Gaat Tjorendi Martina dat doen? Waar we al twintig jaar naar snakken in de atletiek. Namelijk een medaille halen. Het kan zomaar. Hij heeft het zelf een beetje voorspeld. Let op Tjorendi. Hij gaat iets aparts doen vanavond. En gaat hij iets aparts doen. Zesde op de 100 meter. Dat was al geweldig dat hij de finale haalde. En dan kijken we naar Bolt. Die vraagt aan het publiek. Wees stil. En het publiek is stil. 80.000 man hebben hierop gewacht. En hebben al zo'n mooie avond gehad. En wordt dit dan de uitsmijter. De 200 meter. Jorendi Martina in baan 5. Wallace Speerman baan 6. Usain Bolt in baan 7. En Johan Bleek in baan 4. Dat zijn de belangrijkste mensen. Ze zitten er klaar voor. De spierbundels. En daar is de start. Die is goed. En allemaal flitslichtjes. En Martina, Martina is ook goed weg. Hij heeft Speerman in het vizier. Maar Johan Bleek komt dichtbij. En wat de stappen maakt. Hoesijn uh, Bolt. Bolt gaat nu al het rechte end op. En Martina ligt op de derde, vierde plaats. Er wordt geen derde, het wordt geen derde helaas. Het wordt een 1, 2, 3 voor Jamaica. Hoesijn Bolt, in 1932. En 2 Blake en 3 Warren Weir, vijfde Tjurendi Martina, als ik het goed zag. Maar die staat niet op de foto. Helaas, helaas. Het is een prachtige prestatie voor de man die geboren is op Curaçao in Willemstad. En uh, hier de finale van de 100 haalde. De finale van de 200. Maar helaas, helaas. Geen uh, medaille voor Tjurendi Martina. Maar wel voor Hoesijn Bolt. Hij haalt de dubbel in een geweldige tijd van 1932. Bolt 1, Blake 2, Warren Weird is derde geworden, Spearman vierde. En de tijd van Tjorendi Martina, 20-0-0. Hij eindigt als vijfde op de 200 meter. en 1, 2 en 3 voor Jamaica, 5 voor Nederland. Goed gedaan hoor, die Tjorenda. Hij mag trots zijn op zichzelf en wij zijn het op hem. Goed, tot zover Ja, dit uur. Zometeen zijn we terug over een kleine minuut. Tot zo. De Radio 1 Sportzomer Docs.